3 uur. NPO Radio 1 met Robert Meder en Henry Schut. Ja, een lekkere lange langs de lijn. We zijn er nog uh, tot vanavond 8 uur. En als het verlengen wordt in de bekerfinale zijn we er zelfs tot 9 uh, uur. Maar voordat we ons daar volop gaan focussen natuurlijk is, luik, barstenaken luik. En dat allemaal na het Nationaal van 3 uur. Met Mark Visser. De politie heeft in Den Haag een 27-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn.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 Voetbalsupporters hebben bij Rotterdam Centraal twee treinen vernield. Volgens ProRail hebben ze flink huis gehouden. Van de ene trein is een hele coupé gesloopt... en bij de andere is een rookbom naar binnen gegooid. De twee vernielde treinen kwamen uit Groningen en Vlissingen. In de Kuip is vanavond de bekerfinale tussen Feyenoord en AZ. Aanhangers van Feyenoord hebben zich massaal verzameld... in het centrum van Rotterdam. En vanuit Alkmaar zijn zeker 140 bussen met AZ-supporters... onderweg naar de Kuip.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 De Servische minister van Defensie gaat vandaag niet naar de herdenking van slachtoffers van een concentratiekamp in Kroatië. Ze wil hem daar niet hebben omdat de minister de zelfstandigheid van het land zou ondermijnen. Volgens de defensieminister is het een poging van Kroatië om hem de mond te snoeren over de gebeurtenissen in het kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Beide landen leven op gespannen voet met elkaar sinds de oorlog in het voormalige Joegoslavië, begin jaren negentig.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 op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat Ville tussen Roelofaar en, en Leidsendam 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A9 richting Alkmaar is een probleem. Tussen Akersloot en Knopend Meer 3 met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk met de motorrijder. Twee rijstroken zijn dicht. De A44 naar Den Haag 10 minuten vertraging bij Wassenaar en het is nog steeds bijzonder druk rondom Lisse in de Bollestreek. Op de N208 staat Ville Sassheim Haarlem in beide richtingen tussen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 Langs de lijn, nog lekker lang op NPO Radio 1. Laten we beginnen met Luik Bastenakenluik, Gio Lippens. Het peloton in de buurt van het circuit van Spa, Franco Chant. 3 minuten 17 is de achterstand op een vijftal renners. Loïc vliegen, Anthony Perez, Marc-Christian, Jérôme Bouni en Paul Ursula. Diep in de tweede helft van het handbal om de landstitel. De Halfste tegen VOC, Edwin. Nog een kleine 10 minuten te spelen hier in Dalsen. En het verschil lijkt gemaakt te zijn door VOC. De regerend kampioens hebben nu een gaatje van zes geslagen. Ja, en dan zijn er nog 9 nog minuten te spelen. Dus het wordt wel heel erg lastig voor Dalsen om dat nog goed te maken. In die resterende 9 minuten. Ja, het klinkt of Dalsen op Mars ligt. Maar dat is niet ja. zo. Uh, we hopen dat de verbinding blijft staan vanmiddag. zou wel lukken. Het hockey Oranje-Root tegen HGC Krijnschuid te maken. 1-0 nog steeds voor Oranje-Rood. En het had maar weinig gescheeld. Op de tweede was er ingegaan van Oranje-Rood. Want Stansel kwam voor de goal van Van der Ven in balbezit. Van der Ven probeerde die bal nog met de handschoen wat weg te werken. Dat lukte niet helemaal. Maar Stansel verschoot vervolgens naast. Dus blijft het 1-0 aan het einde van het eerste kwart tussen Oranje-Rood en HGC. En er wordt geroeid op de bosbaan. Ragnar Niemeijer, welke titels worden daar vergeven? Nou... Die is wel op Mars, denk ik. Ik nee, bent... heel lang er? voor uh, dat de vraag aangekomen. Ik had wel het idee dat we een bosbaan hoorden, maar ja. nee, toch? Dacht ik ook. denk ik nog even na over dat antwoord. Ja, nou ja. ja daar ben je. Geïntegreerd, het Nederlands kampioenschap, kleine nummers. Ja, we verstaan je nu, Ragnar. Er zit een vertraging op van ongeveer 30 seconden. We gaan, zo even, we gaan even de verbinding opnieuw leggen, Ragnar. Uh, we tellen natuurlijk ook af naar de bekerfinale, de honderdste... en we kijken terug op uh, memorabele finales uit de geschiedenis. Rio, Luik, Bastenaken, Luik, luid en duidelijk, hoop ik. Jazeker, gelukkig, ja, zeker. Gelukkig, wij zitten niet op mars, maar op ans. De laatste keer trouwens dat we hier boven Luik gaan finishen. Want komende donderdag wordt bekendgemaakt dat de finish vrijwel zeker weer teruggelegd wordt in het centrum van Luik aan de oevers van de Maas. Eigenlijk een beetje de oude finish, de klassieke finish, voordat we hier dus die aankomst kregen in die buitenwijk van Luik. Waar het, nou ja, laten we zeggen, niet al te fraai toeven is, maar waar wel een paar aardige klimmetjes aan vooraf gaan. Dus dat is wel weer het voordeel van deze finish, Maar goed, dat is pas uh, volgend jaar dan uh, die andere finish. Ik kijk ook naar een verandering aan de kop van het peloton... waar we de hele dag de ploegmaat van Daniel Martin op kop zagen rijden. Maar er is nu een mannetje bijgekomen van Alejandro Valverde... van de Movistar-formatie, Spaanse ploeg. Valverde dus uh, twee keer eerder uh, hier al winnaar uh, uh, in de laatste jaren. In totaal vier keer gewonnen, kan dus voor de vijfde keer hier gaan winnen. Maar afgelopen woensdag heeft hij in de Waalse Pijl zijn ploeg totaal opgebrand. Mikael Landa was toen de laatste knecht die daar nog bij zat. Zat. En die kon in die finale ook niet gek veel meer voor Valverde betekenen. En dat betekende dat Valverde voor het eerst na vier achtereenvolgende overwinningen eens een keer een nederlaag leed tegen Julien Alaphilippe. Philippe. Dus in het peloton zien we wel die ploeg van Valverde nu naar voren schoven. Ik zag ook eh, trouwens Wout Poels te aardig van voren zitten. Met dat spitse koppie van hem. In ieder geval eh, behoorlijk op de eerste rijen. Wie weet wat hij nog van plan is. Want we komen nu toch zo langzamerhand in de fase dat we in elk geval een paar keer aan die boom gaan schudden. Zodat er wat renners afvallen aan de achterkant een beetje het traditionele beeld van Luik, Bas, Nakenluik. Of krijgen we een echte aanval van een grote naam? Dat is de vraag. 68,5 kilometer nog te rijden. Het verschil tussen die kopgroep van 5 man en de achtervolgers... is 3 minuten en 15 seconden, Sebas. Het uh, neemt een beetje toe, de nervositeit. Zo achter de kopgroep, de gastenwagens die daar de hele dag uh, gereden hebben... zijn inmiddels weggestuurd door de organisatie. Achter Loïc Vliegen, de Belg, dat klinkt trouwens Vlaams. Maar hij is toch echt een baal. Hij komt uit het plaatsje Rocourt. Net uh, uh, iets... Uh, ja, Net bij Luik om de hoek, zeg maar. Dus het is wel iemand die echt bezig is met een thuiswedstrijd. Net trouwens als een andere man die in de kopgroep zat. Antoine Warnier, maar ja, die is al een tijdje gelost. En is er dus zelfs al teruggepakt door het peloton. Vliegen hier dus nog wel met de Fransman Peres. Met Mark Christian uit Groot-Brittannië. Jérôme Bonny, de Belg, die tot nu toe al vier keer als eerste boven kwam. Op een klimmetje en daarmee in het bergklassementje. Dat vandaag ook tijdens deze Luik-Bassenaken-Luik is. Aan de leiding gaat en de Fransman Paul Oer. En zij zitten in die prachtige afdaling. Mooie brede weg van Stavelo. Met een aantal goed overzichtelijke bochten daarin. Denderen we naar beneden met zo'n 80 kilometer per uur. In de richting van de voet van een van de mooiste beklimmingen... vind ik zelf altijd, van de Ardennen. En dat is de Col du Roger. En dat is dan de volgende beklimming die dadelijk op ons wacht. En als we daar boven zijn, zijn er nog 60,5 kilometer te rijden. Een relatief rustige fase, dus eventjes. Stilte voor de storm wellicht. De net wel een apart moment toen de kopgroep neerstreek... op een rennen van Lotto en El Jumbo met de nummer 192. Floris de Tier die werd in één keer teruggepakt. En je zag heel even de koplopers naar elkaar kijken van... hè, reed er een renner hier vooruit? Maar de Tier zal eerder vandaag gelost zijn ergens uit het peloton. En een kortere route hebben geweten terug richting Luik. Hij probeerde nog heel even aan te pikken bij de vijf koplopers... maar dat vond de organisatie niet zo leuk. En dat was wel een opvallend moment. De vijf in een schuldenbedeelte van 7% op weg naar de Roger. Dat vind ik echt zo'n mooi verhaal van een strip, weet je wel. Dat je gewoon een verkorte route neemt en dan gewoon... Ja. Met verkorte... en niemand dat, die het weet. Dat in het verleden had die verhalen. Ja. Wie deed het nou toch? Het, Geli Kneteman volgens mij, dat hij uh, demareerde en dan vervolgens uh, een kilometer voor het peloton reed... en dan achter een boom ging staan... Ja. en dan achteraan weer aansloten dat ze voor maar bleven rijden... omdat ja. ze niet hadden gezien. Toen ik ben bang dat het niet meer kan. Nee, dat lijkt mij ook niet. Goed, ik hoor een fluitje. Dan wordt tijd voor uh, Edwin Peek bij Dalsen tegen uh, VOC. VOC begon sterk, Dalsen eroverheen. En nu? Ja, en nu staan de Amsterdammers nog altijd op een voorsprong van zes. Met ook nog zes minuten te spelen. Maar even in herinnering. Twee weken geleden speelde Amsterdam de halve finale voor het landskampioenschap tegen Vlug en Lenig. En werd er in de laatste 13 minuten, voorsprong, een, uh, laatste 13 minuten van de wedstrijd een voorsprong van maar liefst negen weggegeven. Nu moeten ze dus oppassen dat dat niet gaat gebeuren. Maar Dalfsen is voorin in de aanval. Gewoon niet scherp genoeg vandaag. En vooral Larissa Nusser wordt aan banden gelegd door de defensie van VOC. Dus nog altijd een verschil van zes, terwijl de Amsterdammers net het verschil op zeven hebben gebracht. Dus dat gaan ze niet meer weggeven. En resterende er nog vijf minuten in de trefkoelen in Dalsen. Dalsen tegen VOC, 2027. De hockeyers van Oranje-Rood zijn op weg naar de playoffs om de landstitel. Moet wel heel raar lopen, wil dat niet lukken, he Krijn? Ja, want het is inmiddels 2-0 geworden. Galema maakte die 2-0. Mooie aanval van Oranje-Rood. Met Rizwan Mohammed die in de cirkel kwam. Van de Ven stond daar nog uitstekend bij toen. Maar de bal kwam terug voor de stik van Jelle Galema. En toen was het 2-0. Oranje-Rood is wel een slag beter dan HGC. Galema die overigens bekend heeft gemaakt dat hij gaat vertrekken bij Oranje-Rood. Afgelopen week deed hij dat. Hij gaat naar Den Bosch voor de komende drie seizoenen. Maar gaat wel dus uh, nog eerst even de play-offs spelen. Dat was vorig jaar natuurlijk wel anders toen oranje rood op de laatste speeldag... zelfs op de laatste minuut was dat uh, de play-offs uh, aan zich voorbij zag uh, gaan. Want uh, ja, toen was het uh, Kampong dat even later, een paar weken later, uh, landskampioen werd... Dat uiteindelijk naar de play-offs ging toen geen oranje-rood. Nu dus wel moet inderdaad heel raar gaan lopen. Want afgelopen week ja, was Rotterdam de enige concurrent nog. En uh, Rotterdam kon eigenlijk niet meer in het spoor blijven. Zeker vorige week niet naar de lederlaag. Maar uh, zeker ook niet na afgelopen week toen er een inhaalwedstrijd was uh, in Den Bosch. Uh, toen met de 3-3. Daardoor is Rotterdam helemaal uit beeld geraakt. En nu kunnen ze dus play-offs veilig stellen. Oranje-rood de slag beter met uh, de nummer 7 uit de hoofdklasse tegenover zich. Uh, ja, natuurlijk wil HGC ook nog wel het seizoen een klein beetje in stijl afmaken. Vorige week werd er gewonnen met 1-0 van Almere. Maar daarvoor werd er maar liefst vijf keer op rij verloren. Nog één keer een aanval. Ja, deze gaat dan mis omdat oranje rood via Gijs Merriënboer de bal over de achterlijn speelt. Dus komt er geen derde goal voorlopig in het tweede kwart dat een minuutje of vijf oud is. 2-0 voor oranje rood Goals van Van der Weerden en van Galema. So Lekker nummer, hè? Je ja. We ja. hoeven niet af te kondigen, toch? Nee. nee. nee. Goed, maar cool. het was Coldplay. Ja, met uh, Viva ja. <laughs> Dat hebben we toch gedaan. Uh, het handballen nu. Uh, de slotfase. Tenminste, als je naar de klok kijkt, moet het zo ongeveer afgelopen zijn. Dalsen tegen VOC. Ja. Wie wint de eerste wedstrijd? Nog uh, vijf tellen, Robert. En dan is het afgelopen hier in Dalsen. En Amsterdam. VOC gaat winnen. 23-29... En eigenlijk heel soevereine zegen. Alleen heel even in de eerste helft leek het erop dat Dalsen ja, het medicijn had gevonden om de Amsterdamse ploeg te ontregelen. Maar dat was maar van heel korte duur. Want al voorrust repareerde VOC die achterstand en boog het om in een voorsprong van 13-9. En in de tweede helft ja, waren ze gewoon beter. De selectie is net iets breder, heeft meer ervaring. En uiteindelijk trekken ze deze wedstrijd, deze eerste in de best-of-three om het landskampioenschap eruit. Met een verschil van 6 23-29 in het voordeel. ...van VOC. En zij zijn dus ook de regerend landskampioen tegen Dalfsen. En volgende week zondag is wedstrijd nummer 2 dan in Amsterdam. We gaan het nog een keer proberen uh, op de bosbaan. Er wordt daar geroeid voor nationale titels op de kleine uh, nummers. Ragnar Niemeijer, dat houdt in dat er ook grote nummers zijn. Wat is het belang van dit kampioenschap? Nou, je moet het uh, zo zien. Goedemiddag. Uh, dat, uh, ja, je kunt je hier laten zien hè, als roeien uit de, de nationale equipe. Je kunt je laten zien dat je sterker bent dan je concurrent. Je kunt als het ware een soort van voorgaan selecteren. richting goede boten, richting het wereldkampioenschap. En uiteindelijk, want zo gaat dat natuurlijk altijd met die cycli richting de volgende Olympische Spelen, hoewel die nog wel erg ver weg zijn. Maar het is hier van belang om je concurrenten te verslaan. Om uh, ja, je gezicht te laten zien. En laten zien dat jij sterk bent. Het zijn de Hollandia roei je... Wedstrijden. Daarin geïntegreerd dit Nederlands kampioenschap. En dat concentreert zich eigenlijk op vijf verschillende nummers. Dan heb je het over de wedstrijd die we zojuist hebben gezien. De lichte skif bij de vrouwen gewonnen door Marieke Keizer prijsuitreiking was zojuist. Ilse Paulus wordt daar derde. Lang bezig geweest met de koosschappen die zij heeft gelopen. En ja, de kenners herkennen en misschien de niet-kenners ook wel haar naam natuurlijk als de Olympisch kampioen met Maaike Het samen uh, in Rio de Janeiro vorig, uh, vorig jaar, in 2016 of eigenlijk is dat alweer twee jaar geleden. Zij is op de weg terug. gaat samen met die Marieke Keizer. normaal gesproken de lichte vrouwen dubbel twee vormen. Opnieuw uh, gaan zij voor goud in uh, Rio de Janeiro of in uh, Tokio in 2020. De vrouwenskift, de zware skif zou je kunnen zeggen. De mannen skiff, de vrouwen twee zonder en de mannen twee zonder. Dat zijn de vijf nummers waar het in totaal uh, om, uh, om gaat. Um, de eerste hebben we dus gehad, de lichte skif, zojuist. Het um, volgende nummer is om 16 minuten over drie. Zojuist gestart zie ik inderdaad de vrouwenskif, de zware skiff. Ja, de vraag is dan een beetje natuurlijk op zo'n wedstrijd als, als hier in Amsterdam... waar veel publiek is, goed water overigens om op, op te roeien... Ja, waar je dan als coach bijvoorbeeld op let, hè? Mark M. Mark is de hoofdcoach van de mannen en die heeft zijn ploeg eigenlijk onderverdeeld. De mannen die ook de acht gaan vormen en de vier gaan vormen, de Holland acht. Allemaal in kleine bootjes gezet met z'n tweeën om te kijken wat goede combinaties zijn, wie technisch goed zijn, wie um, ja, de beste roeiers zijn om straks in die acht te gaan, te gaan zetten. En ik vroeg aan Mark Emke, de hoofdcoach, dus van, ja, waar ga je nou specifiek vanmiddag op letten hier in Amsterdam? Nou ja, we zijn natuurlijk uh, nu al zo'n beetje het weekend bezig om uh, te kijken wie er hard gaat in die tweetjes. En uh, daarbij zijn, uh, nou ja, nu de, vandaag zijn de finales. En, uh, dus finale A, finale B. En daarin, uh, daarin uh, kijk ik gewoon naar wat er hard gaat. Nee, ja, je hebt eigenlijk... Je hebt eigenlijk al je, je roeiers uit bijvoorbeeld een 8, een 4, uh, zit allemaal, allemaal, ja, je ja. Zit allemaal met z'n ja. tweeën bij elkaar. Of in de skif. Of, in de skif. Ja. of alleen dus. Wat, wat, wat is het idee daarachter? Want uh, iemand kan misschien denken, die moeten een 8 gaan vormen, maar die moeten in een 8 varen. Ja, maar je moet altijd de individuele kwaliteit ook uh, kunnen beschouwen. En uh, kijk, in zo'n twee roeier is altijd een, uh, een mix van fysiek vermogen, maar ook van heel veel technisch vermogen. En dat, dat, dat komt er dan ook uh, goed uit. Ja, er zijn allerlei combinaties van, van namen en van mensen gemaakt. Hoe, hoe stel je die selectie samen? Of die, die bootjes? Ja, dat is, dat zijn, uh, voor, voor door de winter zijn dat ook vaak uh, trainingseenheden. Mensen trainen vaak met z'n tweeën in die boten. En uh, dat, werkt, dat werkt makkelijk. En uh, soms, uh, soms uh, als, er, als er een tweeën niet, niet, niet makkelijk draait, dan maak je een andere opstelling. Maar, wat, wat is een titel hier dan waard, bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat ze, dat ze dat wel interessant vinden om, uh, om hier Nederlands kampioen te worden. Het zijn, de, het zijn Nederlands kampioenschappen in kleine boten. Dus dat is de skiff en dat is de twee. En uh, dat is toch wel prestigieus. Hoe... Uh... He, het zit in 2018. Uh, nou ja, 2020 zijn de Olympische Spelen. Maar dat is nog wel even allemaal, allemaal weg. Hoe belangrijk is dit jaar in wat er de komende jaren gaat gebeuren? Want eigenlijk gaat het in roeien altijd in periodes van vier jaar. Wat is 2018 dan waard? Nou ja, we, zijn, he, we zijn aan het opbouwen naar uh, het, het formeren van een uh, goed team... Voor de, uiteindelijk voor de Spelen. En uh, nou, er, zijn, er zijn nu bijvoorbeeld een aantal, zeg maar, Die zitten in het team. Maar er komen ook een paar, een paar jonge mensen aan die, die nadrukkelijk op de deur kloppen. En een aantal daarvan zitten ook in Amerika nu. Die, die komen in begin juni komen ze terug. Nou, dan, dan, gaan we, en dan gaan we uiteindelijk weer voor dit jaar gaan we de, de boten vullen die we voor de, voor de WK willen hebben. Het hockey Oranje-Rood HGC Krijn. 2-0 staat het voor oranje Rode en HGC gaat een strafcorner nemen. Het is de eerste in de wedstrijd, eigenlijk pas één kansje gezien van HGC. De ploeg uit de Wassenaar, de nummer 7 uit de hoofdklasse. De Haagse-Gazelle-combinatie waar oud-bondscoach Paul van As weer terugkeert. Volgend seizoen als coach van HGC, deed het al eerder. In twee periodes zelfs, is zelfs voorzitter geweest van de club. En hij gaat dus volgend seizoen het stokje overnemen van Jan Jorm van het Land. Die vertrekt bij HGC. Maar nu eerst de strafcorner en daar staat natuurlijk bij HGC uh, klaar. Uh, met in dit geval rug nummer 13, het... Uh, nummer van Dennis Warmerdam, de speler van Pinoké die kanker in de onderarm heeft. En daar is dan de strafcorner. En het is Algera, die met dat speciale rugnummer en, het, en de naam Dennis op zijn shirt ook weet te scoren. Zo doet HGC wat terug. en is het ja, Natuurlijk prima is het 2-1 geworden dat HGC voor het eerst echt Pirmin Blaak in de problemen brengt. De doelman van Oranje-Rood die weinig te doen heeft gehad. Eén kansje dus heeft HGC voor de goal gehad. Tristan Algera, hij maakt de treffer. Hij benutte de eerste strafcorner van de ploeg uit Wassenaar. 2-1 is de stand met nog een kleine drie minuten te gaan in het tweede kwart. In de aanloop naar de honderdste bekerfinale... kijken we af en toe nog even naar een uh, duel uit het verleden. Een bekerfinale, bijvoorbeeld die van 1993. Dat is een in de geschiedenis van het bekervoetbal. Het is niet alleen de eerste keer dat Heerenveen in de finale staat... het is ook de eerste keer dat er een massale uittocht van supporters plaatsvindt. 23.000 Friesen reizen in honderden bussen, een boot en een vliegtuig... richting Rotterdam, waar Ajax de tegenstander is. Dit is een eenmalige gebeurtenis en daar moet je gewoon bijwezen. Hoeveel man heb je aan boord? 50. Waar komen ze vandaan? Oudwolde en Damwolde. Hoe lang doe je er eigenlijk over naar Rotterdam? Een uurtje of twee. Twee uur en ik het hier liggen maar. Als alles goed gaat hè. Er zijn een hoop Duitsers onderweg. Er komt strijd. Nou verwachten we vandaag dat er strijd komt. alle vertrouwen in. En hoe zeg je dat op z'n vries? De rapen binnengeer. Met links moet je. schaap van de zet. Ja. 1-1. Erik blindt op. We hebben er een wedstrijd van gemaakt. En we hebben zelf aangevallen. En we hebben verloren. En zo krijgt Herenveen een pak Rammel uiteindelijk. Dat het niet verdient. Tweede treffer van Mark Overmars. Ja, wat moet je er nog meer van zeggen? Terecht verloren. Had ook wel een beetje dichterbij kunnen blijven. Maar het is in ieder geval een wedstrijd geweest. Hedi heeft haar Hartelijk gedaan. Danny Blind laat de beker zien. Gejuicht is er in het Ajax-kamp. Applaus voor waardering van de Vriesen. Eigenlijk uh, ongelooflijk dat ik daar nooit voor op mijn vingers ben getikt door, uh, door de directie. Sterker nog, er hangt nog een foto in de kattenkombe uh, die daar getuige van is. Dat, dat ik de beker in ontvangst neem in het shirt van Heerenveen. Met dus de, de sponsornaam van Heerenveen op mijn borst. Dat was het verhaal van 1993. Zo dadelijk eh, schieten we naar het verhaal van 1995. Maar eerst even terug in 2018 voor het fietsen. Gio, twee eh, Nederlandse vrouwen op het eh, podium. Eh, welke Nederlandse mannen acht jij in staat om dat te kunnen vandaag? Ja, ik, eerlijk gezegd verwacht ik er niet al te veel van. Hoewel je het nooit weet met Bouke Mollema bijvoorbeeld. heeft ook gezegd dat hij zal moeten aanvallen. Wil hij een kans maken hier op een uh, goede klassering? Als hij wacht tot in de volle finale... Ja, dan heeft hij toch het gevoel dat hij er vanaf gereden wordt door de echt sterke mannen in die slotfase. Tom Dumoulin, ja, daar weet je het ook nooit van. Uh, Dumoulin, één dag eerder teruggekomen van de hoogtestage. Eén dag eerder dan vorig jaar. Uh, dat beviel hem toen niet. Dus vandaar dus dat hij nu voor die andere aanpak heeft gekozen. En dan maar eens kijken van of hij inderdaad die topvorm heeft... die hij nodig heeft om hier goede ogen te gooien, hoge ogen te gooien. Maar het belangrijkste doel voor hem is natuurlijk wel de Giro... die eraan staat te komen, nog een kleine twee weken. En dan zijn we begonnen in Israël, in Jeruzalem... met de ronde van Italië, die dan na drie dagen naar Italië zal gaan vertrekken. Dat zijn wel de mannen die ik hier verwacht. Wout Poels, heb ik al eerder gezegd, verwacht ik niet al te veel van. Terug van die sleutelbeenbreuk in Parijs-Nies. En misschien, heel misschien toch Tom Jelte slachtig. Want die reed wel een hele sterke en hele goede Waalse pijl. Zat voortdurend voorin in de finale. Die nerveuze finale altijd op weg naar de muur van Hoei. En ook op die muur bleef hij redelijk overeind. Hij werd daar twaalfde. Dus ook die zouden we misschien nog kunnen gaan verwachten. Maar ja, zo'n overmacht als bij de vrouwen daar durf ik toch echt niet op de hopen, maar je weet het nooit hè, twee jaar geleden verwachten we er ook niet al te veel van en toen won uh, uh, Wout Pools toch in die winterse omstandigheden over de vrouwen trouwens nog even gesproken we hoorden het Annemiek van Vleuten zojuist ze juist zeggen ze zat achter een val van onder andere Marianne Vos, daar was ook uh, Janne Koreva, ploeggenote van Marianne Vos bij uh, betrokken, Vos is inmiddels naar het ziekenhuis heb ik begrepen van een collega die haar gesproken heeft, om toch even een scan te maken van de sleutelbeen, want ze is bang dat er een breukje in zit, dus dat zou geen goed nieuws zijn voor Marianne Vos hè? De voormalige wereldkampioene die nog steeds meedoet in het peloton. Maar niet meer echt bij die volle top lijkt te horen. Goed, dat waren de vrouwen. Het goede nieuws trouwens voor vandaag is ook bij de mannen. Dat het onweer dat verwacht werd, dat dat voorlopig lijkt uit te blijven hier. in ans op de finish in elk geval. Want daar wordt pas vanavond tegen een uur of elf regen verwacht. Nou laten we hopen dat het zo mooi blijft als het vandaag is. 3 minuten 18. Het gaat niet echt verschrikkelijk snel terug. Die voorsprong van die koplopers met nog 56 kilometer te rijden. Nee, ze krijgen inderdaad nog steeds die uh, dikke drie minuten. Cadeau, uh, rond 11 uur vanavond uh, onweer. Nou, ik hoop dat Floris de Tier dan inmiddels ook uh, luik heeft bereikt. Uh, de Belg die dus eerder uh, is afgestoken. We hebben nog vier koplopers over. Een andere Belg, een landgenoot van de Tier, is er namelijk af. Loïc Vliegen. Uh, maar die heeft wel een excuus, want dit is pas weer zijn uh, tweede wedstrijd. Naar de Waalse Pijl, daar maakte hij zijn rentree naar een handsbreuk. Eerder uh, dit seizoen uh, opgelopen. Toen die na afloop van nokere koersen ruim een maand geleden... nog wat kilometers wilde bijtrainen en tijdens die training werd geschept door een auto... en daarbij dus een handbrak. Nou, Loïc Vliegen moest eraf op de Roger. Die mooie beklimming, mooie gelijkmatige beklimming... van ruim 4 kilometer lang, 5,9 gemiddeld... naar het hoogste punt van vandaag, 565 meter boven zeeniveau. En dat is misschien wel ja, het, het begin van wat we vroeger de finale noemden... want we gaan dadelijk naar de Marquiseur en dan de Redoute. Daar nou werd in de jaren negentig altijd wel de lont in de kruidvat gestart... Maar of dat vandaag ook weer gaat gebeuren met de nive nivellering in het peloton... dat waag ik uh, te betwijfelen. Vooraan dus nog over Anthony Perez, Marc Christian... Perez uit Frankrijk, uh, Christian uit Groot-Brittannië. De Belg, Jérôme Bogny, die al vijf keer als eerste boven een, bovenop een beklimming is gekomen. En Paul Oerstelet, uh, dat is een uh, Fransman. Ze werken aardig goed samen op weg... terwijl wij even over een, of een vluchtheuvel of een drempel heen denderden goed samen in de richting van Spa. En als we daar zijn, hebben we nog 53 kilometer af te leggen. In deze 104e, Luik, Bastenaken, Luik. Oranje-rood tegen HGC, daar is het rust. Het staat daar 2-1. NPO Radio 1. Mark Visser. De dodental van de aanslag in Kabul is opgelopen tot 48. 112 mensen raakten gewond. Aanslag gebeurde bij een gebouw waar Afghaanse kiezers zich kunnen laten registreren. Een politiechef zei tegen het lokale Tolo-nieuws... dat een zelfmoordterrorist explosieven in de deuropening had laten ontploffen. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Rond Rotterdam Centraal zijn flinke vertragingen ontstaan... omdat voetbalsupporters twee treinen hebben vernield... Van de ene trein is een hele coupé gesloopt... bij de andere is een rookbom naar binnen gegooid. Het is niet bekend bij welke club de supporters horen. De twee vernielde treinen die kwamen uit Groningen en Vlissingen. Vanavond is het natuurlijk de wedstrijd in de Kuip... de bekerfinale tussen Feyenoord en AZ. En bij een winkel op een station van Alkmaar... is een man er vandoor gegaan met een mobiel pinapparaat. Agenten waren er gistermiddag snel bij... zagen de man vlak bij het station van Alkmaar lopen. Hij werd aangehouden en het apparaat werd in beslag genomen wat er mee, een man ermee van plan was, dat is niet bekend. Binnen. Radio 1, NOS langs de lijn. Toch? Kun je toch gaan pinnen in een mobiel pinnapparaat? Kijk je toch met pinnen? Wat kan je er dan mee ja, doen? Ja, ja. ja. ja, Als hij die... mobiel is, kan je er een heleboel mee ja. doen. Ja, hij wil misschien zelf een in. zaak beginnen, dat kan natuurlijk. Ja, dat kan natuurlijk, ja. Het uh, hele land krijgt het zo ongeveer uh, door, ook bij de NS. Weten ze het inmiddels. Het is aftellen naar de bekerfinale, dus AZ tegen Feyenoord. Duizenden fans van AZ verzamelen zich... aan het begin van de middag bij het stadion in Alkmaar... om vanuit daar de bus... Niet de trein dus, maar de bus naar Rotterdam te pakken. Zo'n 200 bussen in totaal zullen in een AZ-kolonne naar de Kuip gaan. Verslaggever Edwin van den Berg ging sfeerploef. Zou het dan toch weer, na vijf jaar? Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, dit is de zevende keer dat ik het uh, mag meemaken... dat ik naar een finale ga. We hebben natuurlijk vier gewonnen, twee waren minder. Maar ik geloof dat dit jaar... Uh, AZ de afgelopen weken had hij laten lopen... ten opzichte van Feyenoord. Ik vind Feyenoord goed. Maar als Til vandaag doet wat hij moet doen... en dat gedoe met de Nederlands elftal achter zich laat... dan is hij de man die het gaat doen voor ons. Naast Jan Baks en Weghorst. Maar Til is de sleutel van vandaag. Zo, u bent u de assistent van Van der Brom, zo klinkt het. Ja, ja bijna wel, bijna wel. Ja, ik, ik zou graag mogen, mogen meepraten, maar ik heb er niet voor doorgeleerd. Maar u bent je... er wel. Ja, ik ben er wel. Hé, hey, wat, wat heb je allemaal mee? maar lekkers, want het wordt een topdag. is dus alleen maar lekkers. een topdag en een topuitslag. Daar mag ik hopen van wel ja. Daar gaan we gewoon voor. maar we maken even goed een mooie dag van wat er ook gebeurt hoor. het, is het mooiste, mooiste potje, potje, wat er is in het seizoen. dus dat komt wel goed. op je t-shirt, bekerfinale. ja. is dat het niet de goden verzoeken? nee, maar uh, ik, ik kom uit Polen. Dus mijn Nederlands is niet uh, goed, maar mijn collega is. Echt ik, ik, ik, kan, ik kan u prima verstaan. Ja, u bent, u komt uit Polen, maar u bent wel fan van AZ en u zit in de in kuip. Ja, zeker. En wordt het als het gaat om de winst de vijfde beker voor AZ? Ja, ik hoop. Ja, dat zou mooi zijn. Vijf jaar terug, hè? de laatste keer, hè? begrijp ik. Ja, ik hoop 2013 met mijn her en Altidoor. Dus uh, nu gaan we het uh, weer doen met je handbaks. Hij gaat ons verlaten met een beker, en gouden. dus uh, we gaan hem pakken. Okay. Weet u al welke bus hij moet hebben? Ja, busje 8, dus uh, we zitten er vroeg bij, dus we zijn ook vroeg in de Kuip. <laughs> uh, dus we hebben er allemaal zin in dus. Goeie reis, mannen. Dankjewel. die hoesten te kijken, op de webcam, hè? Ja. de Human Leak en Don't You Want Me? Ja, het is eigenlijk gewoon televisie geworden, hè, radio. Dus als je wil weten hoe zo'n band er dan uitziet, dan kan je op de webcam kijken, via radio1.nl. Het is wel heel fout. Nou, heel fout. Het is echt helemaal uit die tijd. Dus ja, ja dat, dat, dat ook. Volgens mij. Ja. Ja, nou, ik vind het mooi hoor. Um, dus we eens door aftellen naar de bekerfinale? Ja, we gaan het op, verderop, hè? van de jaren 80 naar de jaren 90. Ja, om um, zes uur aftrap van AZ tegen Feyenoord, live te horen natuurlijk. Um, we gaan nu terug inderdaad naar 95, het jaar van Ajax natuurlijk... dat in 95 het beste team van Europa was, we weten het nog. Ajax leek bijna onverslaanbaar met een nadruk op leek. Want bij het horen van de naam Mike Obiku weten veel voetbalfans... en met name de Rotterdamse, genoeg door zijn Golden Goal... Sloeg Feyenoord het Ajax van Louis van Gaal in de kwartfinales van de Beker. Uiteindelijk won Feyenoord de Beker door Volendam in de finale te verslaan. Volendam, inderdaad. En weer werd Mike Obiko de grote held. En ze zegt Mike: Ja, je wil altijd broem worden. Dit is de wedstrijd. Wat vind je de mooiste herinnering uit zijn loopbaan zeg maar? <laughs> ja, dat is natuurlijk die goal tegen Ajax. Want die heeft hij me denk zo'n kleine 500 keer samengevat en laten zien. Dus, uh... Ja, Feyenoord ook. Okay. We hebben een paar goede spelers, <laughs> maar we moeten wel hier in Amsterdam maken. Voedige is Obico. Obiku, nu doet hij het. Rijker achterop en Feyenoord! staat op 2-1 en de wedstrijd is dus afgelopen. Daar gaat het shirtje weer. Michael Pico, lang niet gebruikt, nu gebruikt en ineens is het raar. En de bekerwedstrijd is over en Ajax ligt eruit. We zijn allemaal blij. We zijn door naar de halffinale van de beker. Ik weet niet wat dat betekent eigenlijk. Rondom Rotterdam, een gemeenschap van misschien 15.000 inwoners. Dat is vandaag een historische dag even Want ze spelen hier de grote bekerfinale. Er zijn met 7.000 man, ik zei het al, naar Rotterdam gekomen. is tot de uitreiking van de beker. De Amstel Cup voor het seizoen 1994-1995. De winnaar, het team van... Not it up at Michael I mean, that was a. Hij haalde ze handen open toen, weet je nog, aan het prikseldraad ja, in het Olympische ja, stadion. bloedend. Maar dat zijn wel de momenten die je dan uh, onthoudt. Met de Rotterdamse band, de Heimers band, uh, erbij. Gio, die kopgroep, ja, natuurlijk gaat die voorsprong teruglopen. Is hij al onder de drie minuten? Ja, hij is net onder de drie minuten, maar erg hard gaat het niet. Winnaar Anacona is de man die daar uh, op kop moet sleuren voor Alejandro Valverde. Hij is een ploegmaat dus van Movistar en hij wordt opgeofferd in deze fase van de strijd. Met nog uh, 48 kilometer te rijden, ja, en, en wil maar niks gebeuren daar in het peloton. We hebben al eens eerdere edities gehad, waarbij toch de strijd ook al eerder ontbrandde. Met name op de Levee, die klim net na Stavelot, waar dan het peloton in stukken brak. Maar uh, daarvan is op dit moment geen sprake. Misschien is het weer wat te mooi. En hebben de renners uh, gewoon wat, uh, ja, dat ze zich wat rustig willen houden. Sam Omer zie ik dat trouwens wel opschuiven daar in het peloton. Uh, jonge coureur dus uit tilburg Man die uh, ja, toch eigenlijk al doorgebroken is in dat internationale peloton. Maar uh, oh, echt hoog eindigen in zo'n een klassieker. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar die laat zich in elk geval van voren zien. Ploegmaat ook van uh, Tom Dumoulin. We zien verder daar uh, mee vooraan zitten. En zo uh, kijken we naar dat hele peloton dat lang gerekt is. Dat wel. Maar ja goed, het gaat ook weer omhoog hè, op die Col du Mackyzaar. Uh, in de richting van de top van die coach waar uh, de kopgroep zo meteen boven zal komen. Twee minuten. 53 is het verschil nu nog tussen de vier man aan de leiding en de mannen die erachter zitten. En die vier zijn volgens mij bijna boven. Spass. Ja, het is Bonnie volgens mij. Maar net voor de top van Koldumakizaar zat weer een knikje in de weg naar rechts. Maar volgens mij is het ja, het is Bonnier inderdaad... die uh, weer een puntje pakt voor die bergprijs. Daar staat een leuk bedragje op. We zullen het straks eens gaan uitzoeken hoeveel dat exact is. Maar het uh, is wel leuk voor uh, de pot, voor de ploeg, de kast voor de ploeg. Bonnier, uh, die uh, ja, eigenlijk een beetje de, de koning is van de druivenkoers... die altijd in augustus en overreis in België wordt gereden. Want die wedstrijd won hij we al drie keer op rij. De laatste drie jaar om precies te zijn... En nu rijdt hij dus al de hele dag voorop in luik, luik Hij doet dat inmiddels met twee Fransen. Anthony Perez en Paul Oerselay. En nog met die Brit Mark Christian. 2 minuten en 50 seconden voorsprong op het peloton. We gaan beginnen aan de afdaling. Richting natuurlijk ook de Col de la Redoute. De Marquisard, Prachtig uitzicht. Daar je rijdt tussen de weilanden door. Lange tijd, maar weinig bebossing. En dat gaf ons ook een mooi uitzicht op het peloton. Waar inmiddels Bert-Jan Lindemann uitgelost is, krijgen wij door via de koersradio. En zo lijkt het inderdaad dan voor ons, voor hè, toeschouwers in en naast de koers, zo nu en dan een wat saaie wedstrijd. Maar als je deze wedstrijd moet rijden en de hele dag gaat het op en af, dan is dat echt een slopende wedstrijd. En zo horen we toch meerdere malen namen voorbij komen van renners die dus inmiddels in uh, moeilijkheden komen. Zoals dus nu geldt voor uh, Bert-Jan Lindeman. De kopgroep van vier, dendert richting Stoemol. dendert Richting Remouchon Ook dendertus, richting de voet van de Redout. De inzet bij de hockeywedstrijd die we volgen vanmiddag is de vierde en laatste plaats in de play-offs om het landskampioenschap. Kampong, Bloemendaal en Amsterdam hebben zich al geplaatst. En om dat laatste plekje gaat het tussen Oranje Rood en Rotterdam. Maar ik zei al eerder, er moeten wel hele gekke dingen gebeuren. En zeker gezien de tussenstanden, nu, hè, wil dat niet Oranje Rood worden. 2-1 staat het hier, Henry en uh, Rotterdam staat achter. Dus dat betekent dat Rotterdam ja, eigenlijk vorige week zondag al afgehaakt is. Ook nog gelijk speelde tussendoor. En uh, nu Oranje-Rood gewoon op voorsprong staat. Helemaal een puntje genoeg. Eén strafcorner van HGC ging erin. Overigens begint de tweede helft nu pas. Het derde kwart, want uh, de sproeïnstallatie was iets te enthousiast aangezet. En maakte een volledig rondje. En een volledig tweede rondje. Dat betekent dus dat er uh, dubbel gesproeid is. Maar dat mag ook wel met dit soort omstandigheden. Met de zon die in Eindhoven flink op dit veld uh, staat te branden. En als je dan uh, een half uur aan het hockey bent, dan zie je ook al hier en daar wat. Droge plekken ontstaan binnen de lijnen. Maar goed, er ligt nu lekker, lekker wat water op het veld. En de tweede helft is begonnen met balbezit voor HGC. En eens kijken waar die Wassenaarse ploeg toe in staat is. Met toch een hele aardige actie als de bal voorkomt. En uiteindelijk komt er een goal nog aan. Want het is HGC dat voor de goal komt. En dan is het uiteindelijk bij HGC Je Pelle Vos die de bal heeft. En dan karamboleert die bal uiteindelijk nog in het doel. En dat betekent dus dat HGC het hier uitsteken doet aan het begin van het derde kwart. Want er wordt een blauw feestje gevierd. De HGC dat goed uit de startblokken komt. We zijn nog geen minuut bezig. Volgens mij was het Pelle Vos die je maakte. Nou, we gaan hem nog eens straks proberen terug te kijken. 2 1 de stand. 2 2 de stand. En, en oranje rood moet aan de bak tussen in deze wedstrijd. Dat is één ding wat zeker is. In het eerste kwart liep het allemaal voorspoedig voor de ploeg uit Eindhoven. Pelle Vos maakte de goal, zegt nu ook de speaker. En het liep allemaal zo voorspoedig met twee strafcorners van de weer. ...waarvan er één raak was en een goal van Galema. En vervolgens een derde treffer die er niet in ging uiteindelijk. Want ze waren wel op jacht naar die derde treffer, de ploeg uit Eindhoven. Maar nu komt uh, oranje Rood dus uh, toch van een koude kermis thuis. Nu staat oranje Rood weer... In het aanvalsvak. In het vak in, binnen de 23 meter. In de buurt van de cirkel van de goal van Sem van der Ven. Dat betekent dat de Eindhovenaren weer aan het aanvallen zijn. En dat gebeurt dan via de rechterkant van het veld. Omdat die bal wordt teruggespeeld door Robert van der Horst. Van der Horst die de bal weer op komt halen. Eens kijken waar die paas van van der Horst gaat belanden. Die komt tegen het been van een van de spelers van AGC. Dan ligt het spel even stil. Mag Oranje Root een vrije slag gaan nemen. Met nog ja, ruim een half uur te gaan. Dus in het derde kwart. En zo dadelijk ook nog een vierde kwart. Twee tweede stap. En dat betekent dus dat deze wedstrijd... wel weer een klein stukje spannender is geworden... dankzij de goal van HGC van Pellevos. Om zes uur is de aftrap van de bekerfinale tussen AZ en Feyenoord. Mocht Feyenoord winnen, dan rijkt de trainer van Spakenburg 1 de beker uit. En dat is John de Wolf. Hij uh, uh, hem uit aan de, de aanvoerder Karim El Amadi. Matthijs Weststraat is voor ons in de Rotterdam... en sprak met de Wolf over deze mogelijke uitreiking. Kijk, uh, het is mooi dat je gevraagd wordt... Uh. Is dat een eer voor je? Nou oh ja, het zegt genoeg dat, dat men aan jou denkt. En, uh, Martin belde mij een aantal weken geleden. Martin Vergeel Geel. Met, uh, met de vraag uh, ja, of, ik het, uh, of ik bereid was tot... Ja, daar hoef je niet over, lang over na te denken, moet ik zeggen. Hoe is het met vertrouwen? Sorry. Ja, met mij is het goed. Met mij is het goed. Alleen ja, uh, weet je... Uh, uh, ik sta niet in het veld. En... Uh, het veld, uh, daar zal het wat bepalend zijn dadelijk. En... Uh, Eén ding wat ik wel weet en waar iedereen naar uitkijkt... is dat het een, een hele mooie affiche is. Een mooie wedstrijd. Maar uh, finales zijn alleen maar leuk als je ze wint. Ja, er gaat een, is een beetje discussie gaan. Hè? De naam Feyenoord, maar AZ in deze vorm. Wie is in jouw oog eigenlijk de favoriet? Ik denk dat uh, Feyenoord aan het langste eind gaat trekken. Uh, uh, en hoopt. En waarom? Omdat ik denk dat er een aantal jongens uh, uh, in het elftal staan... die weten wat er gevraagd wordt in dit soort wedstrijden. En uh, aanzet uh, nogmaals, uh, alle respect. Uh, fantastisch uh, voetbal, fantastisch elftal. Maar je hebt ook dit seizoen weer gezien hè, tegen de grote clubs. Natuurlijk uh, roepen ze, we willen er een keer vanaf. We willen er een keer vanaf. Het zou wel wat zijn, hè, net vandaag. Ja, nou ja, als je er dan, als je, als je er dan een keer uh, er vanaf wil komen, dan is, mooi, uh, dan is dit een mooi punt. Maar ik denk uh, ja, aan het eind van de rit dat. Uh, dat dat net even weer mee gaat spelen uh, met de ervaring. Uh, met het wat onder controle houden van. Ik, uh, aan het eind van de rit denk ik dat, uh, dat Feyenoord aan het langste eind gaat trekken. Kun je stellen dat het ook wel van levensbelang is? Als je kijkt naar dit seizoen voor Feyenoord? Ja, nou ja, ik vind dat uh, Feyenoord moet, uh, elk jaar een prijs moet winnen. Uh, en nu ben je uh, al heel lang uitgeschakeld om het kampioenschap. Sterker nog dat... Uh, dat was niet de van het, hè, het seizoen. Uh, gewoon een slecht, uh, slecht seizoen. Uh, maar er zijn twee prijzen in Nederland te, te verwinnen. Uh, of te winnen. En dat is kampioenschap en de beker. Nou ja, vandaag kan je de beker winnen. En dan uh, ga ik niet zeggen dat het seizoen gered is. Maar je hebt wel weer een prijs. En, uh, en daar gaat het om. Hè. Ook als profvoetballer, je wil uh, prijzen winnen. En, en vandaag heb je de kans om, uh, om die prijs te winnen. En, uh, ja, Daar dan moet je alles voor op alles zetten om uh, aan het eind van de, van de rit uh, met die beker in je hand te staan. Want nogmaals, bekerfinales zijn leuk, bekerfinales zijn mooi. Alleen als je ze wint. Als jouw voorspelling uitkomt, moet je aan de bak. Dan mag jij die beker uh, uitreiken. Het is nu nog ruim voor de wedstrijd. Hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit? Ja, gewoon als normaal. Ik ben, niet, uh, ik ben niet belangrijk. Ik ben niet het allerbelangrijkste, nee. Moet je allerlei plichtplegingen ja, doen, ja. Hoe, hoe werkt dat? In de rust uh, uh, ga ik uh, bij, uh, bij de Feyenoord-mensen zitten. En dan hopen we dat uh, uh, na 90 minuten of 120 minuten of zelfs na uh, penalty's uh, Feyenoord aan het uh, langste eind trekt. En dat ik, uh, dat ik die, uh, die schaal, of, uh, die, schaal uh, die mooie beker. Uh, als uh, zou <laughs> Nee, ja, nee. Ja, die mooie beker uit mag rijken aan Elamadi. Uh, dat okay, dat ja, maar dat is dus als Feyenoord vind. En wie is dan het AZ-equivalent ja, van Bar John de Wolf? Ja, Barry van Galen. Ja. Ja. Klopt toch eigenlijk ook wel, hè? Dat is wel een beetje de John de Wolf. De John de Wolf van, van AZ, AZ, bedoel ja. je? Ja, zijn haar is iets anders, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja. Ja. Kultfiguur en een clubheld. Uh, Oranje-Rood tegen HGC. Krijn? Ja, ze kwamen op 2-2 uh, HGC, maar inmiddels heeft Van der Weerde... vanaf de kop van de cirkel al een keer raakgeschoten. En dat betekende dus zijn tweede in deze wedstrijd. Oranje-Rood op een 3-2 voorsprong. En nog geen minuut daarna was het Rizwan die met de bal in de cirkel kwam... even een soort sprongetje maakte om vervolgens uh, Sam van der Ven uh, op het verkeerde been te zetten. En Rizwan Mohammed maakte vervolgens uh, de vierde voor Oranje-Rood. En zo stelt Oranje-Rood toch pijlsnel orde op zaken. Want uh, ja, zo staat het uh, uh, aan het einde van het uh, tweede kwart 2-1... Twee, zo wordt het 2-2 meteen naar rusten en zo staat het 4-2. En dan zijn er pas 7 minuten gespeeld in het derde kwart. Kun je nagaan hoe snel het kan gaan. En de 4-2 voorsprong dus voor de Eindhovenaren weer op het scorebord... Oranje-Roto trouwens dit seizoen maar één keer thuis verloren. Dat was een spectaculaire wedstrijd tegen Amsterdam. 3-4 was de uitslag. Eén nederlaag en twee gelijke spelen. Kortom, de Eindhovenaren doen het sowieso goed in eigen huis. En staan dus nu weer op een 4-2 voorsprong met daar Mazili. De Argentijn die probeert de aanval op te zetten. De bal wordt dan buiten de lijnen gespeeld. Is het Rachid die klaarstaat om deze bal te gaan nemen. Richting één van de verdedigers, richting Mink van der Weeren. Die dus twee goals heeft gemaakt. Die stond op een totaal van 21 voorafgaand aan deze wedstrijd. De strafcorner van het Nederlands Elftal en van uh, uh, Oranje-Rood, en hij heeft er dus uh, twee bij. En dan zijn er nog uh, voldoende minuten te spelen in de derde kwart. En dan nog een heel vierde kwart. Kortom, er kan er nog wel één of twee bij gaan komen voor uh, Van der Weerde in deze wedstrijd tegen AGC. Galema heeft de bal. Daar komt weer de zoveelste aanval van Oranje-Rood. Dat dus keihard heeft toegeslagen met twee doelpunten op rij van Van der Weerde. En vlak daarna van Riesman Mohamed 4-2 is de stand met nog 10 minuten te gaan in kwart-3. Gaan we weer eens kijken bij Luik Bastenaak. Luik, uh, vier koplopers. Je zei net al, Gio, het uh, verschil liep terug tot onder de drie minuten. Het ik heb wel tijd dat het peloton denk ik... Uh ze in het vizier krijgt. Hè, om te voorkomen dat ze zometeen extra energie moeten uh, verspillen. Ja, maar het gaat wel gebeuren. En er staat ook echt wat te gebeuren. Want je ziet gewoon in het peloton dat het tempo omhoog gaat. Is ook niet zo onlogisch. Want we zitten in de afdaling naar Remouchon. En in Remouchon daar ligt dan de volgende helling. De serieuze helling, de Redout. Dat is toch, uh, toch de meest legendarische helling in luik bastenaken Waar in het verleden nogal eens uh, de aanval werd geopend. Maar je ziet gewoon dat er uh, aan de beweging in het peloton... Nibali die naar voren schuift. De complete sunwebbeling. Ploeg die zojuist naar voren schoof met Tom Dumoulin... maar ook Michael Matthews erbij. Sam Omer daar nog bij. Robert Geesing die daar ook redelijk voorin zat. Valverde die door zijn ploegmaat daar in de veiligheid wordt gehouden. Iedereen probeert zich nu in een goede positie te manoeuvreren... daar in dat peloton. Het is nerveus. Hopen maar dat er niks geks gebeurt in die afdaling. Want je ziet af en toe wel eens van die manoeuvres daar in dat peloton... dat je je hart vasthoudt. Zojuist ook trouwens een valpartij gezien van Dani Navarro... de Spanjaard van Covidis, Die viel hard op zijn knie... En uh, moest uiteindelijk ook uh, de strijd staken. Dus hij is uit koers. We zijn dus aan de finish in afwachting van uh, dat peloton. Maar het peloton heeft nu nog een gaatje. Een achterstand van 2 minuten en 11 seconden op die koplopers. Met nog 38 kilometer op 36 kilometer begint de rudoet. Draaien en keren nu door Raymond Jean. Voor uh, de kopgroep van 4, Perez, Christian, Bonny en Paul Oerselay. Op dit moment over de rivier heen. De Amblève, En dan na die rivier, die snelstroom trouwens, linksom. En bij Lacoste. Casa Ostra, een uh, mooi klein restaurantje, gaan we dan rechtsaf. Heel smal weggetje in, tussen uh, twee huizenblokken door. En dan uh, begint de weg al lichtjes op te lopen. Maar is dit nog niet het officiële begin van die uh, Koldelare Doet. Twee kilometer lang, 8,9 procent. Dat, uh, dat is het uh, gemiddelde stijgingspercentage. De klim natuurlijk van Philippe Gilbert, de renner van de streek. De renner die hier uit Remouchard komt. Die ongetwijfeld vanavond, na afloop van de wedstrijd, of hij nou een goed resultaat heeft geboekt of niet. Zich gaat melden bij zijn supportersclub hier. Om nog een pintje mee te drinken. En ik ben benieuwd of er een renner is dadelijk. Die na dat snelle werk van de ploeggenoten. Die snelle aanloop. Uiteindelijk gaat proberen om hier te demareren Op die klim langs die snelweg. Dat zijn altijd de bekende beelden. Die horen bij deze klim. Bij de Redoute. De koplopers draaien rechtsaf. De weg wordt nog ietsje smaller. En de weg wordt steiler. Want nu is dan de beklimming van de Redoute voor de vier leiders officieel begonnen. En gaat dat over twee minuten nog maar ook gebeuren voor het peloton. Want het heeft nog maar een achterstand van twee minuten. Het is Bonny die andermaal demareert. Hij kwam al zes keer als eerste boven. Heeft daarmee al zes keer 500 euro verdiend voor zijn ploeg. Want dat is de prijs die daarop staat per keer. En hij is nu op weg om voor de zevende keer dat bedrag te gaan verdienen. Dat is leuk voor Bonny... Maar wij hopen toch dat er hierachter vanuit het peloton dadelijk een tegenaanval komt. Het loopt tegen vieren, nog dik twee uur tot de bekerfinale. Wij komen al zo'n beetje in de stemming. Matthijs Weststraten is onze man in en om het stadion. En Matthijs, jij kan zien twee uur voor die wedstrijd of een bekerfinale echt leeft al hè, daar. Ja, dat doet het zeker hoor, Henry. Ik uh, ben hier nu al een tijdje. En langzaam maar zeker is het drukker aan het worden rondom de Kuip. En wat een mooi gezicht is dat. Het kan nog steeds. Supporters van beide clubs van Feyenoord en de Die gewoon door elkaar heen naar het stadion lopen en elkaar toezingen. Een beetje plagen hier en daar. Maar ik heb ook high-fives gezien, handen schudden. Het kan nog, gelukkig maar. Het is een uh, fantastisch veertje Ik ben nu aan de kant waar de AZ-supporters zich verzamelen. De Kuip is traditioneel natuurlijk in tweeën gedeeld. Nou, hier de kant van de Alkmaarders. En iedereen staat uh, heerlijk in het zonnetje... met een biertje in de hand, een colaatje. Het is een uh, echt bekersfeertje, Henry. En wat is een echt bekersfeertje in dit geval dan? Want de uitgangspunten voor beide ploegen zijn toch enigszins... Verschillend. Hè? Voor AZ is dit denk ik belangrijker dan voor Feyenoord. Maar voor Feyenoord weer om het seizoen alsnog goed te maken. Ja, daar ja, zijn de meningen een beetje over verdeeld. Hè? Want uh, sommigen zeggen ook de druk ligt juist bij Feyenoord. Want ja, winnen ze vandaag niet, ja, dan hebben ze niks. En Feyenoord is het toch een beetje aan haar naam, aan haar stand verplicht om uh, in ieder geval uh, een prijs te winnen, vinden ze hier in Rotterdam. Aan de andere kant, AZ, ja, een goede doen, we weten het allemaal, mooi voetbal. Ja, die willen toch ook heel graag die prijs winnen. Dus... Maar je ziet vooral nu, voorafgaand aan de wedstrijd, dat mensen zo'n dag vieren. Dat het echt gewoon gezellig is, dat het leuk is. En ja, straks als dat eerste fluitsignaal gaat klinken... Ja, dan uh, gaan de zenuwen natuurlijk gieren hier. Ja, nou goed, laat die zenuwen maar komen. Zometeen horen we dat ook weer uh, van jou in de aanloop naar die bekerfinale. Eerst even naar het roeien nog, kort voor vier uur op de Bosbaan. Denk aan on email. Ja, een van de mooiste nummers van uh, dit NK misschien wel gezien. De skif bij de vrouwen. Er zitten allemaal wereldkampioenen in. Vorig jaar 2017 wereldtitel voor de vrouwen dubbel 4. En de winst gaat uiteindelijk niet heel uh, geheel onverwacht naar Lisa Schelaert. Die heel graag in die boot een plekje wil zien te krijgen. Voor haar was het belangrijk om bijvoorbeeld te willen van Carolien Florijn. Inderdaad de dochter van tweevoudig Olympisch kampioen Ronald Florijn. Die wordt derde. Het ging allemaal niet heel erg vanzelf. Maar zij is sterk. Lisa Schelaert zei is krachtig, de favoriete van Terta. En uh, ja, dit is mooi zo'n nationale titel, maar zij wil dus in die WK-boot zien te komen om uh, ja, daar straks uh, grote medailles mee te gaan winnen. Een van de mooiste nummers, mooie wedstrijd, geen groot verschil, seconde of twee, een voorsprong voor Lisa Schenaert op Roos de Jong en Caroline Florijn. Het is bijna vier uur. Straks de ontknoping. Het laatste uur zeg maar, van uh, Luik naar Luik, de laatste voorjaarsklassieker. En uh, we duiken opnieuw de archieven in. We gaan naar de 2001 en 2002 als het gaat om uh, de finales in de beker. Ken jij nog die ene finale tussen Ajax en Utrecht? Waar Ajax na ja, goal en goal. Uh, Was het me, Ja. van Beto, die buitenspelgolf. Ja, laten we zeggen de meest onterechte bekerfinale ja, ooit. Ja, ja, ja. Nou, daar hebben we het straks nog even over. Ja, nou, ik ben benieuwd.